Kabbala for complete life management, audiofile, negen. 9.3 3. Wie zich van binnen klein maakt, zal het licht zien. Hoe kan er vereniging met het licht zijn, wanneer de mens alleen maar ontvangt en het licht geeft? Als de mens zijn egoïstische natuur transformeert, is er geen reden om van het licht afgezonderd te zijn. Dan zal je waardig zijn om het licht te ontvangen met de intentie om te geven. Maar wie zich slechts in zijn eigen liefde bevindt, gunt zich nog geen kans voor vervulling en zich verwijderen van of toenaderen tot het licht, hangt af van de trots van de mens, als hij dat kan overwinnen, nader die snel tot zijn doel. De mens dient de wetten te verheffen en zichzelf van binnen te verkleinen. Hoe meer hij zich verkleint, ten aanzien van de ware realiteit, hoe dichter hij zijn eindpunt nadert. Dit betekent niet dat hij zichzelf in de ogen van anderen moet vernederen, maar wanneer zijn omgeving hem zou willen krenken, stelde zich innerlijk als de meest nietige op, slechts mensen kunnen anderen aan de buitenkant, zowel het gevoel van, Egenwaarde als een gevoel van nietigheid geven. Het licht brengt ons in toestanden die zo laag zijn dat wij ons schamen. Hij doet dat opzettelijk om ons de te behoeden voor overtollige arrogantie en ons daarvan te bevrijden. Praat tegen iedereen altijd kalm. Dat behoed je voor woede, een slechte eigenschap die mensen tot egoïstisch ontvangen brengt. Wanneer je je woede hebt verwijderd, zal dienstbaarheid in je hart opwellen. Het is de fijnste van alle eigenschappen die er zijn. Door dienstbaarheid zal je ook tot behoedzaamheid komen. Het zal ervoor zorgen dat je altijd nadenkt over de kwestie. Waar kwam ik vandaan? En waar ga ik naartoe? Tijdens het leven ben je slechts een vorm zoals na de dood. Wanneer je, aan, wanneer je aan al deze dingen denkt, zal je ertoe komen gelukkig te zijn met al wat je overkomt. Wanneer je innerlijk bescheiden handelt, ten aanzien van, aan, van iedereen, zal geleidelijk aan de schittering van het licht op je gaan rusten. Dat voelt als realisatie van je leven, en dat is het ook. En waarom zou je trots voelen? Is het vanwege rijkdom? De mens wordt arm of rijk gemaakt. Hoe weet je, of je, nu, of je niet opeens door je eigen of andermans toedoen je vermogen kwijtraakt? Is het vanwege eer? Het behoort niet aan, aan, aan jou toe, je ontvangt het alleen maar, en ook hier is je eer uiterst broos. Hoeveel voorbeelden van opeens ingestoorde eer zien wij dagelijks, niet in de wereld, om ons heen. Dus, hoe kan iemand zichzelf sieren met de eer, die eigenlijk niet van hem is? En wie trots is op zijn wijsheid, laat hem maar, laat hem naar ouden, vandaag gekeken, hoeveel wijze mannen er uiteindelijk dement worden, of hun wijsheid op een andere manier opeens wordt weggenomen. Wat blijft er dan van die wijsheid over? Laat jezelf dus altijd um, neer en het licht zal je doen opheffen. Zijver steeds je gedachten en denk na over wat je gaat doen en zeggen. 9.4 Laat je niet verblinden. In deze tijd worden wij bewust. Als iemand roept dat hij het licht heeft gezien, stel je meteen de vraag wat daarin zijn eigen verdienste is. De bedoeling is dat wij ons tot, het, tot in eigen, dat wij ons lot in eigen handen nemen. Dat doen wij niet wanneer wij spontaan een flits van het licht of genot dus, bij ons naar binnen laten komen, en ons laten verblinden, overheersen. Wij moeten verlangen om zoveel mogelijk in ons op te nemen, en als wij geen kracht hebben, moet je mondjes maat. Het licht tracht ons voortdurend van binnen en van buiten te penetrieren. Ook het licht dat wij binnen hebben, gehaald kent op zichzelf genomen geen grens. Het is moeilijk om begrensd en beheerst te blijven, als je wat van het licht, eh, genot dus, naar binnen hebt gekregen. Er komt dan eh, zoveel druk, op, druk van binnen, die onze kracht oversteeg en dan wordt het helemaal naar buiten uitgestoten. Het licht komt het hoofd binnen en gaat van daar het krachtsveld mond binnen. Ook de fysieke mond is een plaats waar langs het eten en drinken naar binnen komt. Fysiek voedsel is ook licht. het wordt verteerd en in hogere componenten opgenomen. De rest wordt uitgeworpen. Precies zo ook gaat het in innerlijke processen. Het licht komt van de mond tot het krachtsveld navel. Het pusht van binnen en van buiten. Op een bepaald ogenblik is het niet meer houdbaar en wordt het uitgestoten. Maar de sporen van het licht worden nooit uitgewist. En dat stelt ons in staat om vervolgens meer en intensiever te ontvangen. Punt 9.5 Groot op een, op een lagere traptrede, en klein op een hogere. Eerst kan een mens nog niet onderscheiden, wat een hogere, en wat een lagere traptrede in zijn innerlijke mens is. Opeens, ga je vooruit en kom je in een hogere treden, maar je ervaart dat niet zo. Het lijkt eerder een lagere. Binnen een hogere traptreden voel je je klein en in een lagere groot. Dat is een absolute wet. Het is dus goed om te weten dat als je je klein voelt, hier je mogelijkerwijs op een hogere traptreden bent beland. Mensen weten dat je hoger bent, omdat je hoger komt qua kwaliteit van je innerlijke krachten. 9.6 Wat betreffende schuldgevoel? Heb nooit schuldgevoel over wat dan ook. Het is historisch aan de mens opgedrongen al heb je ernstig uh, gedwaald. Het zit niet in de instructie, om je daar schuldig over te voelen. Het is, een eigen, het is je eigen liefde, die je influistert dat je je excuses aan moet bieden, om zodoende je nadien lekker te, te kunnen voelen. Je mag wel spijt voelen, omdat je een kans hebt gemist, om je leven te corrigeren. Laat het een kort ogenblik erg diep komen, om te noteren dat jij het zo niet meer opnieuw wil, wil doen. Schuldgevoel is tijdverlies. Excuses zijn vaak uitingen van selectieve gevoeligheid. Als je gisteren iets hebt misdaan, dan moet je je niet, niet verontschuldigen omdat je vandaag immers letterlijk een ander mens bent. Door zekere instituten ingebakken schuldgevoelens, zijn nu niet meer nodig, omdat zij hun vlug, omdat zij hun vruchten al hebben afgeworpen. Hoofdstuk 10 Hoe moet ik omgaan in... Paragraaf 10.1 Hoe moet ik omgaan met het cynisme om mij heen? Er zijn mensen om mij heen die zich cynisch, spotten dus, opstellen, ten aanzien van mij. Ik ervaar onvoldoende kracht te hebben om mij niet door deze negatieve krachten te laten beïnvloeden. Ik voel in mij kwade krachten ontstaan die ik niet projecteer op de uh, cynici. Cynici. Cynici <laughs> in Italiaans. Uh, ik word door nare gevoelens overwe overweldigd. Ik voel het onder mijn navel. De woede slaat direct op mijn hoofd. Dan heb ik niet de kracht om te praten. Ik verlies mijn levensdoel uit het oog. Het lukt mij niet meer om dieper in mijn binnenste te gaan. Ik voel dit als tijdverlies. Ik kan dan niet meer creatief van geest zijn. Ik vraag mij af wat ik ermee moet doen. Vreemd is dat ik niet meer loskom van de personen die dat doen. Wat heb ik, wat heb ik vanuit de kaballeleer nodig? om, ondanks deze cynische bevangenheid, die woede in mij opwekt, door te gaan met mijn levensdoel, hoe kom ik los van deze kwade krachten? Laten we bekijken hoe deze vragen zijn gesteld. Zijn het vragen van en voor mensen die innerlijk aan zichzelf werken, met het oog op hun vervulling, of is het gewoon gezuur? En als dergelijke vragen uit diepe nood om correctie komen, hoe moeten wij op, dergel op dergelijke vragen reageren? Ja, het kan wel met persoonlijk innerlijke werk te maken hebben, en dan op alles van toepassing zijn. Neem bijvoorbeeld de hypotheekrekening. Weet je, als ik een hypotheekrekening ontvang, vind ik dat de bank erg ongevoelig tegenover mij is. Ik voel dan niet de kracht om mij niet door de bank te laten beïnvloeden. Het zijn in mijn ogen negatieve kwade krachten. Ik voel woede, ik kan en kan. Meestal ik niet meer creatief zijn. Je bank, je vrouw, een parkeeragent, die je boet, die je beboet. Het is allemaal gelijk. Dit is het leven en ik ervaar het slechts zo. So, mijn buitenwereld tracht mijn binnenwereld voortdurend te beïnvloeden. De vragen zijn niet verkeerd, maar het zijn allemaal ongeveer dezelfde bomen... In een, bof, in een bos. Door veel aan, zich, aan jezelf te werken, zal je steeds meer licht in jezelf ervaren, en nog meer aan jezelf willen werken. Dat is je werk. En je beloning is gigantisch groot. De vragen zijn symptomen van het nog niet uitgecorrigeerd zijn. Het is prachtig dat jij het al ervaart, want jij ervaart dat dat er iets goeds zit in je tegenover iets kwaads. Het zijn twee aspecten. Vele zien alles slechts als kwaad. Alleen moet je van binnen je vragen anders stellen en eerst zelf op zoek gaan naar de antwoorden in de lessen en dergelijke. Wanneer iemand zich cynisch opstelt, betekent dat dat je het verdient en het zelf oproept. Als je positieve innerlijke krachten uitstraalt, kan niemand je raken. Zoals de profeet Daniel in de leeuwen kail niet werd opgegeten. Hij straalde geen tegenstand uit, geen brutaliteit, maar genegenheid en liefde. Vanaf dat Vanaf dan kunnen kwade krachten je niet raken. Je geeft geen aanleiding. Als je aan jezelf werkt, krijg je het kwade steeds minder vo voedsel. Het volstaat, het volstaat met maar een klein beetje aan het kwaad te geven. Herinner je nog de vijf geldige vragen, vijf wees, in elke situatie? Alles Buiten mij is het volmaakte en onveranderlijke licht. Wat ik voel is mijn reactie. Hier dus het kwaad zijn. Het zo te ervaren maakt dat de krachten ook kwaad lijken, al zijn ze dan dat absoluut niet. Gedrag je je op een bepaalde manier, krijg je eenzelfde reactie terug. Natuurlijk zijn er Kwa jongens, maar je hoeft er niet mee om te gaan. Kies je eigen omgeving. Kies een andere, als je huidige cynisch is. Vlucht niet voor je werk aan jezelf. Maar dit lijkt tegenstrijdig. Ik voel woede, maar ik projecteer dat niet op anderen. Het antwoord is op jezelf. Dan heb je, je, dan heb je een werkterrein. En kan je erdoor groeien. Wees gelukkig. Het is goed als je het niet aan anderen laat voelen. Rechtvaardig elke situatie. Geen enkele situatie mag je met woede overweldigen. Wat bereik je met het uitpraten dat zo in is? Het is oordeel. Het is niet aan jou om te beoordelen of iemand cynisch is, of niet. Jij bent zelf immers nog niet gecorrigeerd. Het is een kinderlijke opstelling, een vlucht uit de realiteit. Je groeit er niet door. Iedereen mag zijn zoals hij is. Je kan nooit de wijze van die anderen binnenkomen. Je ziet alleen maar, de uiterlijke manifestatie van die ander. Als je dat als cynisch ervaart, ben jij de cynicus. Je projecteert het immers op anderen. Het is een terrein van psychologische spelletjes en psychologie heeft niets met je innerlijke werk te maken. Dan ben je nog zinnelijk bezig. Wishful thinking. Lever innerlijk werk. Ongeacht de situatie, je man, buurman, rekeningen, alles buiten jezelf is volmaakt, en de onveranderlijke, ware, realiteit. Berisp je je kind, trek dan alleen maar van buiten het streng gezicht. In je hart heb je hem ook dan absoluut lief. Woede ontstaat waar je, ver, waar je verliest. Je verliest je doel. Je belangrijkste doel is de remedie. Hoe kan ik de kabaletherapie met succes toepassen, wanneer ik nog door dingen als slecht weer geïrriteerd en afgeleid word? Hoe werkt het correctie correctie-mechanisme ten aanzien van elk probleem? Er is geen verschil tussen een mug, die je bijt, of een, levens, of een levensgroot probleem. Zolang wij nog het in verschil voelen, staan wij nog in de kinderschoen. Kies je de muggenbijt, zeg je nog geen kracht te hebben, om alles als liefde te kunnen zien, dan loop je van het probleem weg, Zolang je niet alles met hart en ziel kan accepteren, kan je, woord, kan je worden beledigd, en ben je nog niet echt met het innerlijke bezig. Als men je beledigt, moet je vooral niet beledigd worden. Moeilijk, het is bijna onhaalbaar en volstrekt onlogisch, maar accepteer het. Er is geen andere weg. Voel absoluut Absolute vreugde als je beleidigd wordt, want dan gun je jezelf het werk toe en dat zal je naar je volmaaktheid brengen. Zie steeds de twee kanten van de medaille en, op, en bouw aan je middellijn op dat je alle mensen lief zal kunnen hebben, zonder er ook maar iets voor terug te willen. Het moet je om het even zijn. Of iemand cynisch is of niet. Je mag er niet meer van afhankelijk zijn. Dat is de onafhankelijke liefde voor de wereld, voor mens en dier. Liefde die van beide kanten zou moeten komen is een redenering van een egoïstisch mens, die nog niet weet, dat die hulp nodig heeft. Je moet intro, extra en medewert leren zijn, maar vooral moet je een zeer sterke binding met je innerlijk krijgen. Hoofdstuk 11 11.1 Geld loslaten is geld verdienen. Geld vormt een geheel. Het is de belichaming van al het kwaad in de mens. En het is, het is het product van de niet gecorrigeerde mensheid. Het kent geen overeenkomst in de innerlijke wereld. En het verlangen ernaar is het moeilijkste corrigeren. Het kwaad voelt zich met onze dwalende... Uh, nog een keer, het kwaad voelt zich met onze dwalende gedachten, wensen en handeling. Herkent tijdig je gedachten voor het wensen worden. Het kwaad zuigt zich vast en voedt zich met eigen liefde die zich uitslooft om zich te behagen met ongeoorloofde, onzuivere dingen. Het kwaad kan zich ook ver, verkleiden als goederik. Hij doet concessies, waardoor je het gevoel krijgt dat je iets hebt overwonnen, maar dan verplaatst het zich in subtielere dingen zoals geld. Wat is er verkeerd aan geld? Je kunt het toch aan armen schenken. Het geld wil jou overwinnen en je tot slaaf maken. Willen wij onze innerlijke mens binnengaan, dan moeten wij ons ervan loskoppelen. Er is niets verkeerd aan geld verdienen, maar je mag er geen absolute waarde aan hechten, want je bereikt er geen vervulling mee. Pak het probleem zeer serieus aan. Geld loslaten is prioriteit nummer één. Velen zijn bereid om levensgevaarlijke ondernemingen aan te gaan om aan geld te komen. Het kan dus belangrijker worden dan het leven zelf. Het kwaad in je wil dat je dwaalt en aandacht besteedt aan schimmen, aan het niet reële. Besteed er geen aandacht aan als je geld verliest, want anders leef je in het verleden. Of in de toekomst. Ik zal, ik zal, ik zal. Maar het gebeurt niet in het nieuwe moment. Als je geld aanbiedt, heb je al een meester en redder. En die leert je money buys freedom. Maar zoek ook geen armoede op. Want je moet het kwaad niet kapot maken. Want je hebt het nodig. Niemand komt tot zijn vervulling zonder zijn eigen kwaad. Als mens heeft boven zijn hoofd omringend licht, elk mens heeft boven zijn hoofd omringend licht, dat hij moet toelaten. Het duurt voortdurend om binnen te komen. Het stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de mens naar zijn eigen doel. Werk eraan opdat het binnen zal kunnen komen. Als een mens dwaalt, zakt hij af naar onzuivere wensen en krachten. De redding zit in de oude. Bij een geldverslaafde, wordt de oude verdrukt door zijn onzuivere wensen, totdat er niets meer boven zijn hoofd overblijft. Er werd gezegd, boosdoeners zijn tijdens hun leven al dood. Er is geen aura meer. Het wordt niet gezien. Het wordt verdrukt. Niets voedt hen dan. Niets voedt hen nog. Aan de buitenzijde zijn wij alleen rijke lichamen. Of aan de buitenzijde... Zien we alleen rijke lichaam. Maar binnen in de innerlijke context is niets. Het zijn net mummies. Alleen het aardse geeft hen leven. Investier je in materie, krijg je materie. Maar van je ware levenslicht, je aura, maak je oneigenlijk gebruik. Bij je dood komen je eigendommen in andere handen, en jij zult er niets van terugzien. Alle dwalingen komen op rekening van de boosdoeners. Waar, echt, waar echte liefde is, is geen geld. Verbind je geld met het welzijn, dan betekent dat je geld loslaat en je hart bevrijdt. Dan pas zal je flink gaan verdienen. De leer van domheid is buitengewoon belangrijk. Je kan namelijk alleen tot de wijsheid komen met de domheid op de achtergrond, het grote leren wil wij het goede nemkald. Het goede leren wij van het kwade. Rijkdom door armoede. Dat is mens. Wij leren steeds door twee tegengestelde dingen in onszelf en de wereld te begrepen en te bemachtigen. Het kwaad is dus inherent aan het bestaan. Waarom doen wij dan nare dingen, hebben vervolgens heel veel berouw en kiezen voor het goede? De uiterlijke beloning is toch veel groter. Waar de zonder staat, um, die staat die tot één keer uh, komt, daar kan geen enkele rechtwaardige komen. Staat die, waar de zonder staat, die tot één keer komt, uh, sorry, het is een beetje is een hele uh, diepere uitspraak. En ik moet hem goed uitspreken, accent plaatsen waar de zonder staat die tot berouw en uh, komt en kiezen voor het goede. Hmm. De uiterlijke beloning is toch veel groter. Waar de zonder staat die tot inkeer komt, oh, dat is. Waar de staat die tot komt, daar kan geen enkele rechtvaardige komen. Het is, uh, dus het is nog hoger, dus eigenlijk in zekere zin, dan een rechtvaardige. Een zonder die tot één keer komt, is hoger. Dus hoger. Hij kan dus dieper nog komen dan een rechtvaardige. Oprechte één keer ontvangt de hoogste beloning. Met 40 jaar lang een goederig te zijn, bereik je minder dan iemand die tot oprechte inkeer komt. De zonder, dus hij die egoïstisch ontvangt, breekt alles af. Het, is het bijzonder diep wat, ik, wat, ik, wat we hier horen. Het breekt alles af en komt bij het diepste punt binnen zichzelf terecht, als hij zelfstandig. Uit zijn dal kan kruipen, wordt, wordt dat dal helemaal gevuld en bereikt die de kroon van het licht. We hebben de kracht om de grootste rechtvaardige te overtreffen. Draag zonde. Draag zoveel mogelijk wensen op jezelf te leggen. Wees hebberig, naar de wensen van je vriend, je faai vij en vijand. Als je de kracht hebt um, tot je de zonde van de wereld kan dragen. Hoe meer wensen je in jezelf opneemt, des te meer werk je hebt. En hoe meer werk je aan jezelf verricht, des te dieper wordt je innerlijke mens. En hoe dieper je innerlijke mens wordt, des te meer licht er bij je binnen kan komen, de wet van het heelal leidt. Het licht geeft alleen uh, het meest noodzakelijk. Heb je kleine wensen, dan wordt ook jou, dan wordt jou ook weinig gegeven, en wissevers. Als je zelf ingenomen bent, omdat je een mooie rekening hebt opgebouwd, een geweldige baan hebt, een gezin, een huis, wat heb je dan nog meer nodig? Je wordt dan met rust gelaten. Het blijkt dat je al een meester voor jezelf hebt gevonden, zoals bijvoorbeeld je meester in het geld. En nu in nieuw heeft het kwaad evenwel geen greep op je. Met zelfsuggestie, positief denken, bouw je niets op. Het gaat door, tot de boom 11.2 Vertrouwen boven het verstand Een zakenman stelt zich de vraag hoe hij zich klein kan maken ten aanzien van zijn klanten. Dat kan door, door hen opgevat worden als zwakte, als een truc en dergelijke. Het is een variatie op, dit, op hetzelfde als je vragen stelt vanuit je aardse verstand, kan je eindeloos vragen stellen zonder vooruit te komen. Een vraag is je innerlijke tekort om het besturingssysteem van het heelal te kunnen rechtvaardigen en begrijpen. Het zegt, ik heb nog geen kracht om dit te begrijpen. Je kan bijvoorbeeld niet aanvaarden of begrijpen, dat het besturingssysteem een schurk zijn gang kan laten gaan. Er is maar één oplossing, boven je verstand gaan. Vertrouwen boven verstand. Als je een hogere aanstelling van een schurk in jouw ogen niet rechtvaardigt, dan rechtvaardig jij ook het besturingssysteem van het heelal niet. Je moet het niet willen begrijpen. Een ander vergeven is een verstandelijk proces, moreel of psychisch, om je lekker te kunnen voelen. Dan heb je er niets mee, meer mee te maken. Je verdooft jezelf, Vertrouw daarentegen op het besturingssysteem van het heelal. Dat alles perfect functioneert en voor het best wel wil van elke aardbewoner is. Als je daartoe bereid bent, zal de kabbala methode je verheffen en alles geven. Er komt niets op je af wat je niet eerder hebt zelf hebt opgewekt. Oorlog is een reflectie van onze innerlijke toestand. Het mag ons niet misleiden, want het is mijn reactie. Al mijn schijnbare ellende is mijn reactie, mijn probleem, weis in staat om het in absolute vreugde te zien, want anders schiet je tekort. Het is iets waaraan je kan werken, waaraan je moet werken, zolang je het besturingssysteem van het heelal niet kan rechtvaardigen, aanvaardt, Het is goed, het en doet goed, punt. Het is boven de uiterlijke mens. Daarom moet je vertrouwen boven het verstand. Intelligentie is een probleem op je innerlijke pad. Je mag het gebruiken, maar voor het innerlijke werk, naar de vervulling staat het in de weg. Het is macho, ego en kik overwin je hem. Wens om intellectueel te zijn. Je kunt van alles leren en de essentie van de ware realiteit toch niet begrijpen. Het intellectuele is een fragment uit het hele plaatje en bedekt de waarheid, maar de waarheid is erg eenvoudig en geniaal. De kleinste die met vertrouwen boven zijn verstand werkt, is groter dan het grootste verstandelijke genie. Ook de Kabbala-leer is eenvoudig te begrijpen als men zich ervoor ontvankelijk maakt. 11.3. Alle ellende is zinvol. In onze samenleving herdenken wij bepaalde gebeurtenissen, Plechtigheden en dergelijke. Binnen het aartsverstand mag men koppelingen maken. Menselijk gezien is het prachtig. Wat, wat genieten wij toch van die dingen? Maar toch, aartsverstand verstand moraal zijn uitvindingen van het ego. Het strijft, het streelt het ego. Hoe goed, hoe goed zijn wij toch? Het is een bekende, het is een bedekte vorm van goed. Het is selectieve gevoeligheid. Huil bijvoorbeeld niet bij een dode, want het verpest het nieuw moment. Stel dat het de laatste dag van je leven is, ook dan moet je alle krachten opbrengen en tot bezinning komen om boven het verstand te gaan. Vertrouw dat alle misere goed en opbouwend is. Het vertrouwen zal overgaan in ervaring en dan ga je zien. Je verstand moet niet met je ver vertrouwen meelopen. Bovenverstand betekent dat er meer vertrouwen dan verstand moet zijn. Een westerling vertrapt zijn hart met zijn verstand. Een oosterling vergooit zijn verstand aan zijn hart. Beiden schieten tekort in het observeren van de ware realiteit die slechts te ervaren valt als hart en verstand tot shalom komen, dat nog het verstandelijke, nog het gevoelsmatige wil overheersen. Het doet natuurlijk pijn om de ontbrekende dimensie te missen, maar ook het mechanisch overnemen van wat je ontbreekt, kan geen toekomst bieden, geen uitkomst bieden, Beide moet je in jezelf weten op te bouwen en tot harmonie te brengen. Elke gedachte die niet rijmt met de wetten van het heelal is een dwaling. Ideeën die een mens vormt, die geen wortel in die, wetten, in die wetten hebben, worden in het lichaam bekleed, verkregen, handen en voeten. Het wordt het worden krachten die zich in die mens hullen, en ze gaan van zijn creatieve krachten snoepen. Het komt omdat ideeën na het inbedden in het hoofd van de mens niet afzonderlijk kunnen bestaan als jij er geen lichaamgestalte aan geeft. Het idee moet dus omhuld worden. wan ideeën krijgen omhulsels? door ze naar je toe te trekken, door er aandacht voor te, te hebben, onzuivere krachten geven omhulsels aan waanideeën, die je je krachten wegzuigen. Als je het toch doet, dan vraag je jezelf om problemen, want die ingehulde ideeën gaan in jou hun eigen leven leiden. Zij zorgen voor allerlei structurele afwijkingen bij elke situatie en elke beslissing die de mens neemt. 11.4 Richtlijnen voor het stellen van vragen, zowel aan jezelf als aan de ander. Aan de ander bedoel, bedoel ik ook aan je leraar. Voordat je een vraag aan jezelf of anderen stelt, moet je ten aanzien van je beoogde vraag een innerlijke houding aannemen van onvoorwaardelijke rechtvaardiging van het besturingssysteem van het heelal. Het moet een verlangen zijn. Oriënteer je boven het verstand. Dit betekent dat je vertrouwen je verstand of vertreft, vergewis je dat je vraag niet van je aardse verstand of behoeften uitgaat. Je vraag mag niet enkel intellectueel zijn. Weten om te weten, maar om dichter bij, het, bij je einddoel te komen. Je wenst en hoopt door deze vraag een grotere mate van overeenstemming te bereiken met de onwrikbare wetten van het heelal. Het moet een vraag zijn die anderen niet geheel vreemd in de oren klinkt. Zij moeten dus enige bekendheid hebben met het onderwerp. De vraag moet betrekking hebben op het onderwerp van dit boek en niet van eh, daarvoor. Je beoogde vraag moet absoluut uit liefde komen. Zij moet opbouwend zijn, opbouwend zijn, in geen geval uit een een of andere krenkende overweging. overwin jezelf om geen vragen te stellen die door je terughoudendheid komen of om te tonen hoe knap je bent ook niet om gewoon aandacht naar je persoon te trekken of andere onzuivere motieven het ergste is je sceptisch. Sceptisch. Uh, overweeg of het toch niet beter en verdienstelijker is om te zwijgen en je te concentreren op het luisteren. Wat is voor je, wat is voor je vooruitgang het meest waardevol? Je mond openen of sluiten? een van de grootste wijzen aller tijden, plachtte te zeggen, alle dagen van mijn leven heb ik doorgebracht, onder de grootste wijzen, en toch vond ik niets beters dan het zwijgen. Pas als je met honderd procent zekerheid van binnen weet, en voelt dat je aan deze adviezen um, richtlijnen voldoet, dan kan je je vraag stellen. Een kabalemeester zal in de regel eventuele vragen niet met slechts ja of nee antwoorden. Zijn antwoord moet een zeker proces bij de vragensteller op gang brengen. Je moet jezelf inspannen om de oplossing te leveren. Je moet zelf de antwoorden vinden. De meester moet de richting geven, maar de lezer moet vanuit zijn eigen wortel bevestigd kunnen worden. Niet, je moet niet zomaar de mening van je meester uh, aannemen, je moet het ver, w, uh, vertieren binnen de unieke structuur van je innerlijke mens. Hoofdstuk 12 12.1 De mens gezien vanuit zijn innerlijke aspiraties en doel, kenmerken van de mens. Een mens beschikt over een pakket egoïsme dat hij in het goede moet omzetten. Een mens is iemand die het licht kan ontvangen. Een mens kan gemis voelen. Een mens kan tevreden zijn. Niet zoals een dier na het eten, maar ook bij gebrek aan fysieke dingen, eten, drinken enzovoort. Een mens uh, merkt bij gemis dat hij tekort schiet in zijn innerlijke ontwikkeling, omdat hij het volmaakte licht tegenover zich ziet. Een mens streeft naar het goede in zichzelf en in zijn omgeving. Een mens kan om anderen geven. Dat is speciaal. Een zeer speciaal kenmerk van een mens is dat je andermans pijn sterker en heftiger kan voelen dan zijn eigen pijn. Wanneer je die pijn hoger dan je eigen pijn kan plaatsen, begint de mens. Daar begint de mens. Het is bijzonder belangrijk om dit te oefenen, want het zit niet in onze aard. Denk niet dat wij iets goeds in ons hebben, want alleen het licht is goed met zijn eigenschap van absolute onzelfzuchtigheid. Om dat te kunnen ervaren, is het voelen van andermans pijn en dat op je innerlijk te projecteren een belangrijke stap. Dit is geen groot geheim. Kan je alleen je eigen pijn voelen, dan zit je enkel in je ego, in je gevangenis. De pijn van anderen aanvoelen betekent dat je je ontvankelijk maakt, zoals je je ook voor het licht ontvankelijk moet maken. Je bouwt daardoor een vergaarbak, speciale waarnemingsorganen. Omdat het van anderen komt, kan je er steeds meer van hebben, en daardoor ook je innerlijke volume vergroten. Als je alle pijnen en tekort van de wereld in je op kan nemen, vergroot je je behoefte om volmaakte vulling, remedie, te ontvangen. 12.2 Een verhaaltje over een zwerver en een drugsverslaafd. Ik wandelde met mijn vrouw over de keizersgracht in Amsterdam. Ongeveer twintig meter voor mij, voor mij zag ik een dakloze, gewikkeld in een deken, mijn kant opkomen. Hij stonk geweldig. Althans, ik ben gevoelig voor sterke guren. Het is mijn uiterlijke mens. Meteen wilde ik naar de overkant van de brug. Maar zo zal ik hem kwetsen, dacht ik plots. Ik kreeg het gevoel van zijn pijn en zei, nee, dat kan ik niet doen. Ik dacht aan de mogelijke reden waarom hij niet normaal kon, kon leven, want met een uitkering kan je toch netjes leven. En bij het opnemen van zijn pijn, gebeurde iets wonderlijks. De stank ervoor, de stank ervoor ik plots, ervoor, nee, de stank ervoor ik plots niet meer als hinderlijk. Het voelen van zijn pijn, is dat genoeg? Moet je dan niet iets fysiek aan hem geven? Op een regenachtige dag zag ik een uh, bedelende drugsverslaafde tegen een muur van een huis aanhangen. Zij vroeg geld. Wij hadden, zeker mijn vrouw, wij hadden een banaan in onze tas, onze tas en ik gaf die aan haar. Zij gooide de banaan naar mij terug. Ik zag wel dat zij liever iets wilde, wilde om drugs van te kunnen kopen, waarschijnlijk. Zij vroeg mij iets waarvoor ik geen gevoel had. Ik voelde wel haar pijn, maar om haar van haar pijn te verlossen... Um, moest ik iets anders geven? Natuurlijk moet je anderen geven, maar zo dat de ander het niet misbruikt. probeer het besturingssysteem van het heelal niet corrupt maken. 12.3 Hoe gebeurt het geven en overnemen? Van pijn. Het is een bijzonder belangrijk gegeven. Het moet met de juiste intentie en kracht gebeuren. Je kan de pijn van anderen enkel overnemen, als je ervoor openstaat. Als je dat doet, gebeurt er iets wonderlijks. De pijnleider bezorgt, als het ware, verdriet aan het licht. Wij zijn immers gemaakt naar zijn evenbeeld. Het wil dat wij ons ontwikkelen. Als je zo'n pijn overneemt, wordt die omhoog, om, om, omhoog gebracht. Die pijn bekleedt zich in mijn vergaarbak van wensen, en ik word een be bepleiter bij de hogere kracht voor die persoon. Alhoewel ik pijn heb, ehm, um, Vraag ik niet om ver, verlichting van mijn pijn. Mijn pijn trekt in mijn verlangen zijn pijn omhoog. Ik vraag het voor de ander. Het is mijn innerlijke geschreeuw. Het geldt een wet. Als je vraagt voor een ander, krijg jij als eerste. Ik wek. In de hoge sferen een adequaat weerklank op. Er bestaat een eenvoudige verbinding tussen de mens en de krachten van het heelal. Ongeacht of wij dat willen zien of niet, maar omdat ik de opwekking veroorzaakte, ontvang ik kwalitatief het dubbele, dubbele beterschap, zegening op mij. Ik ontvang eerst de, ver, de verlichting van mijn pijn. In de mate waarin ik het nodig heb, en het stukje voor de ander dat vervolgens naar die ander toe gaat, Wij voelen nog, wij voelen nog, zien dat geheim, maar niets verdwijnt in het innerlijke van het universum. Alle krachten komen toe aan hen die iets goeds opwekken. Kreeg die straatloper van mij dan loon voor niets. Hij krijgt loon, omdat ik de moeite nam, om mij voor hem open te stellen. Hij leverde geen inspanning. Het kan omdat wij aan de wortel allemaal met elkaar verbonden zijn. Een moeder geeft niet om haar kind, omdat het iets presteerde. Zelfs een stout kind blijft zij geven. Zo gaat het ook met mens. Je mag, open, je mag jezelf openstellen voor de pijn van anderen, maar je mag zijn, maar je mag zijn terrein niet penetreren. Je mag, er, je mag je er niet mee bemoeien. Ook dat is een wet van het heelal. Het berokkent je schade en ook aan die anderen. Hoe vreemd, dan ook, hoe vreemd het ook lijkt. Omdat wij nog niet gecorrigeerd zijn, moeten wij erg voorzichtig zijn met het tonen van uiterlijke gunst aan anderen. Je laat hem minderwaardigheid en schaamte voelen, al toont hij dat niet uiterlijk. 12.4 2 bij 2 Het eigen terrein Adam was de eerste mens die bewust werd van de wetten van het heelal. Dat betekent dat hij geschapen werd. Hij kon zien van het ene uiteinde van de wereld tot, en tot het andere. Hij kende geen beperking in zichzelf. Hij was ongeschonden en absoluut verbonden met de wetten van het licht. Toen hij voor het eerst egoïstisch ontving, verminderde zijn bevattingsvermogen drastisch, ook het bereik van binnen, eh, ook het bereik waarbinnen hij aan zichzelf kon werken. Daarna ging hij en zijn, zijn nakomelingen door het egoïstisch ontvangen in allerlei... allerlei uh, in, Daarna ging hij en zijn nakomelingen door met egoïstisch ontvangen, in allerlei facetten. facetten. Daardoor verbinderde het terrein rondom een mens, waar binnen hij de stralen van het licht direct kon ontvangen, enorm. Het was nodig om correcties te doen om zich met de wetten van het heelal in overeenstemming te brengen. De mens staat onder bescherming en bestuur van zijn eigen hoge wortel, en daardoor kan hij groeien. Sommige culturen noemen het de oude. Maar wij spreken niet van sensuele magnetische krachtsvelden, want die zijn nog steeds van materiële aard, Zij het, zij het hoogsensueel. De wortel van de mens bevindt zich echter veel hoger. Het is een afgebakken terrein of kanaal van ongeveer 2 bij 2 meter rondom de mens, dat van de mens omhoog gaat tot aan zijn wortel in de hogere sfeer. Zijn wortel is zijn beschermengel, die legt verder zijn verantwoordelijkheden bij het hoge licht tot aan de oneindigheid toe. De 2 twee, de twee bij 2 meter is de maat waarbinnen de mens zijn correcties kan doen. Het is een zuilkanaal van ongeveer 2 bij 2 rondom de mens. Het is een beperking van de mens als gevolg van zijn egoïstische ontvangen. Die duurt tot de uiteindelijke correctie van de hele mensheid. Besef dat je gebied is afgebakkend 2 bij 2 meter. Beneden rondom de mens is het gebied van waarneming binnen deze wereld. Van links en rechts um, krijgt de mens stralingen of storingen die langs de venstertjes in zijn 2x2b2 naar binnen komen. In de wereld bestaan twee krachten: welwillenheid en gestrengheid. Van links komen storingen van verstandelijke aard, van rechts storingen van ons hart, overdreven gevoeligheid, overdreven aandacht voor het hart en verlies van verstandelijke inzichten. Je moet jezelf niet afsluiten door luiken te plaatsen. Vlucht niet naar een monnikenoord, nog naar een, naar een woestijn, want dan ontloop je je correcties. De storingen zijn er, omdat je binnen je eigen gebied van 2 bij 2 nog niet sterk genoeg bent. De straling mag met maten naar binnen, zodat je je, zodat, het je innerlijke werk niet hindert. De bedoeling is dat je een bepaalde portie binnen je eigen terrein trekt, aantrekt, en niet dat je jezelf laat meeslepen buiten je eigen terrein. Voel je dus niet aangetrokken door iets buiten je eigen terrein, want dat voelt voor de mens alsof hij alsof die door het licht wordt verlaten en geen bescherming meer heeft. Alleen boven je eigen terrein van 2 bij 2 straalt jouw beschermengel engel. Het is je omringend licht dat wil binnenkomen, waaruit alle stralingen, al je zegeningen, al je leven en beterschap, beterschap komt. Elk verschijnsel en elk ding bestaat uit het bijzondere en het algemeen. Het bijzondere is dat je altijd individueel binnen je eigen terrein van 2 bij 2 je correcties doet. Daar zijn je verwachtingen. Tegelijk bestaat het algemeen en dat beleef je in een bepaalde omgeving. Daar wordt het ter eigen terrein opgegeven voor het gemeenschappelijke doel. Het eigen terrein blijft natuurlijk onverbiddelijk bestaan, maar in die omgeving verheft men zich in zijn gevoel en wordt deel van het algemeen. Tegelijkertijd blijven binnen onze wereld uh, de storingen van links en rechts bestaan, tot je voldoende kracht hebt om het innerlijke binnen te, kom, te komen en op te bouwen. Bijvoorbeeld lawaai dat irriteert is, uh, een, reactie. Dat irriteert is een reactie van de uiterlijke mens. Wij hoeven niet steeds in onze wereld te blijven zitten. Groei om innerlijk geen woede meer te ervaren bij de straling die langs de venstertjes naar binnen komt. Zo steeg je tot in je innerlijk langzaam omhoog, binnen je eigen terrein van twee bij twee, daar ontvang je hulp en straling van je eigen wortel in het licht. In onze wereld is alles verbrokkeld, al onze innerlijke draden van verbondenheid zijn gebroken. Je kan aan een ander wel gevoel tonen, maar toch zijn wij van elkaar afgescheiden, zolang wij, wij afgescheiden zijn van de krachtsverbanden in het heelal. Daarom lijken wij hier zoveel vrijheid te hebben, omdat wij de verbanden met de hogere kracht niet ervaren. Maar bij het bereiken van onze innerlijke mens verliezen wij schijnbaar onze vrije wil, omdat wij verbonden zijn met het licht. Wat beneden ge gebroken was, wordt boven hersteld. Ook hier in onze wereld beginnen de draadjes zich te herstellen, maar het is nog losjes. Het groeit steeds wanneer wij ons blijven corrigeren. Links is het systeem van onzuivere krachten, het woord onzuiver wekt associaties op die wij moeten overwinnen. Rechts is het systeem van zuivere krachten. Wij bevinden ons tussen die twee. Hoe hoger je in het innerlijke komt, des te meer eenheid er tussen die twee is. Wij moeten beide integreren tot een middellijn, maar zij blijven wel bestaan. Overal waar je komt, gaat je eigen terrein mee. Wanneer je binnen iemands eigen terrein van 2 bij 2 komt, schend je door je bemoeizucht de innerlijke privacy van die ander. Luister niet naar innerlijke ervaringen van anderen. Hij overwint schade, hij ondervindt schade. Door het je te vertellen en jij door naar hem te luisteren. Ook moet je dingen vooral niet willen uitpraten. In een bejaardende instelling, bejaardenhuis of bejaardeninstelling, hebben zij 60 jaar, nu is, veel, nu is het ook meer, 60 jaar na de oorlog geen ander onderwerp dan het kamp, enkel als je je hart niet aan een ander verpacht, maar onafhankelijk blijft, kan je de pijn van anderen overnemen. overnemen. Een man mag niet binnen de straling van eigen terrein van twee bij twee van een vreemde vrouw komen, wel in die van zijn eigen vrouw, omdat hij met haar verenigd is. Beide levenspartner behouden hun eigen terreinen, met hun eigen kanaal naar boven tot hun wortel. Anderzijds zijn wij van boven wel allemaal verbonden, volgens hetzelfde principe van het algemene en het bijzonder. Um, ik heb daar in het boek... Uh, de nodige tekeningen, van de nodige tekeningen voorzien. Kom, kom niet in, kom niet op, kom niet op, kom niet op het eigen terrein van een ander. En dat heb ik dus geïllustreerd, ik probeer dat even, een commentaar te geven. In deze toestand, penetreer je, het eigen terrein van een ander en doe je zowel jezelf als een ander geweld aan. Deze toestand kom, kom, kom je niet binnen de 2 bij 2 meter van een ander. Op het eigen terrein van een ander heb je niets te zoeken. Probeer vanuit je eigen wortel de pijn van een ander te voelen. Haal de pijn van een ander binnen bij je 2 bij 2, hecht hem aan je eigen verzoek en breng hem dan omhoog naar je eigen wortel, waaruit al het goede komt, je brengt het dan niet voor jezelf omhoog, voor je eigen pijn, gebrek of gemis, maar voor die ander. De verlichting en zegen die je oprechte op verzoek boven. I bovenuit heeft gelokt, komt evenwel als eerste naar jou. Maar je intentie moet, je, moet niet zijn om het voor jezelf te doen, om er als eerste voordeel uit te halen. Het kan niet anders dan dat, je, dat het binnen jouw kolom van 2 bij 2 naar jou komt. Want wat gebeurt er met de pijn van de ander, die je ervoer en overnam. Dat is niet jouw zaak, dat is niet jouw zorg. Jouw zorg was enkel om het omhoog te brengen binnen jouw werkterrein van 2 bij 2, van je 2 bij 2. Die 2 bij 2 bestaan overal in het heelal. Het zijn de vier hoeken die overeenkomen met de vier plaatsen in de mens. van de vier verbonden. Daarom, als je binnen de je eigen terrein werkt, rust het licht op jou. Verder is het niet jouw zorg. Jouw zorg was pleiten voor de ander. Boven is een mateloos groter bereik dan tussen jou twee bij twee. Bovenin is, boven is alles met elkaar verbonden. Daarvan dan. Dan zegen door het kanaal vanuit de wortel van de zwerver naar omlaag komen. En dan begrijpen wij soms niet hoe, de, hoe wij sommige dingen kregen terwijl wij het gevoel hebben dat wij het niet verdienen. Wij waren ons er niet, niet bewust van, maar wij waren ons er niet bewust van, maar die ander, was zich wel bewust van jouw pijn, en terwijl jij zat te zuchten, opende hij zichzelf voor jou, en dat komt naar jou toe. Wees hongerig, uh, bij het leren, dan gaat het snel en, en zonder veel moeite naar binnen. In het innerlijke heb jij geen informatie nodig, de grove informatie, is er enkel om kleine sporen in je innerlijke mens in je waarnemingsorganen te kunnen kerven. Enerzijds moet de mens zich binnen zijn eigen terrein van twee bij twee bezighouden, en anderzijds moet men zich met andere, anderen bezighouden. De mens heeft alles in zichzelf, maar als wij de wensen van anderen insluiten, in dan vergroten wij onze kanalen van ontvangst. Moeten wij, moeten wij alleen pijn en negatieve dingen overnemen? Nee, ook iemands succes. De zwerver, kan ik die niet beter ondubbelzinnig een paar euro's in handen stoppen geven in plaats van zijn pijn over te nemen? Hoe werkt dat? Doe ik dat alleen voor mijn eigen ontwikkeling, of helpt het ook de ander? Boven mij zit mijn wortel, de kracht die aan mijn wortel ligt. Daarboven zit het oneindige licht zelf, van waaruit het in alle mogelijke bekledingen komt. Ook degene wiens pijn ik wil overnemen, heeft zijn eigen wortel boven zijn eigen terrein van 2 bij 2. In het bijzondere heb ik mijn persoonlijke wortel, waarmee ik verbonden ben door een eenduidige uh, aanhechting. In het algemeen er woordels, bestaan er wortels die voor meer uh, instaan. De zwerver heeft zijn eigen wortel. Ik verricht innerlijke inspanning om de pijn van de zwerver op mij te leggen. Langs de venstertjes, openingen naar buiten, binnen een mens, zijn waarnemingsvelden. Neemt een mens alle mogelijke lichtstralen op, zowel hoog als lage Zo zijn er mensen die alleen maar ellende zien, kankeraars, die van die van mopperen een kick kregen. Weet wie je bent, hoe jij, het, hoe jij je manifesteert. Dat alles goed is, en dat alleen jij het anders ziet. Jij bent zelf de reden van je gekanker. Door de venstertjes, ont door de venstertjes waar langs ik de straling ontvang, Voel ik mijn pijn binnen mij komen? Pijn is een, is een vorm van licht, net zoals genot. Het is een kracht. Pijn is het omgekeerde van genot, maar wel van dezelfde herkomst. Als je toegeeft dat je tekort hebt, ben je al op een zeer hoog bewustzijn. Wanneer je dat accepteert, kan je aan jezelf werken. Zonder pijn kan je er niet vooruit gaan. Pijn is een aanwijzing van iets. Als je merkt dat, dat het iets goeds oplevert, moet je ervoor kiezen. Kinderen willen direct bevrediging, Ook volwassenen kunnen hun hele leven kind blijven. Als pijn je tot een hogere bevatting leidt, en dichter bij je einddoel brengt, moet je dat voor lief nemen, maar zoek het niet op. Ik ben de actieve handelende persoon als ik pijn van een ander overneem. Ik heb een eigen pakket van tekorten waarmee ik via mijn innerlijke mens een verzoek aan het licht wil brengen. Ik voeg daarbij de pijn van, de, van een ander als een wagonnetje uh, gekoppeld, gekoppeld aan mijn locomotief. Ik trek het door mijn wilskracht naar boven omdat ik overeenstemming wil met mijn wortel. In mijn wortel zit immers geen gebrek ten aanzien van, mijn, van zijn pijn. Trek ik het mij op zal mijn tekort mogelijk ooit opgeheven worden. Via de hogere kanalen van mijn wortel gaat het tot het oneindige licht. Vandaar komt een reactie, een remedie, evenredig met mijn wilskracht en intentie. Van dat antwoord van het hogere licht ontvangt mijn wortel het leuwendel. Nadien ontvang ik mijn portie, trek ik het nieuw omhoog, voor die ander geldt de wet die zegt dat mijn verzoek als eerste zal worden verhoord, want ik treed in die zaak op als een trekker, als locomotief. Dat maakt mijn pakket van opnameorganen groter, hoe groter het tekort, en als ik daarbij de kracht in mijzelf kan opbrengen, om het innerlijk naar boven te trekken. Hoe groter is het antwoord, de remedie. Met de pijn van een ander vergroot ik mijn tekort, en krijg ik meer terug, althans, als ik oprecht handel. Wat gebeurt er met de ander? Mijn verzoek ging naar mijn wortel, maar het ging veel hoger dan dat. Boven mijn wortel wordt... Naar veel meer 2, 2, 2, 2 bij 2 is gekeken. Daar bestaat een distributiesysteem van krachten. Men ziet er alle algemene en bijzondere verbanden tussen de mensen. Het wordt daar enorm gewaardeerd dat wij op aarde de pijn van anderen kunnen en willen zien. En dat wij op aarde naar vereniging zoeken tussen de mensen in de hoge sfeer. Hogere sferen is immers alles verenigd. Hoe hoger, hoe meer verenigd. Maar het principe, eh, naar het principe van een piramide. Na de dwaling van Adam, ontstonden meerdere verschillen. Mensen werden in hun van de ware Waarnemingen afwekende toestanden van elkaar afgesneden. Als ik beneden nieuw kracht opbreng met de intentie om de pijn van anderen op te nemen, betekent dat dat ik mij op aarde deels met de anderen heb verenigd. Dat geeft mij van boven uit enorme kracht. Ik krijg als eerste, omdat ik het opgewek, opwekte, niets verdwijnt in het innerlijk, de wetten van het heelal zijn absoluut rechtvaardig, maar, omdat het niet mijn pijn was, maar uh, van een ander, wordt een deel boven mijn woorden overeenkomstig verder verspreid in het distributiesysteem. Het gaat deels ook naar de wortel van die zwerver. Zo komt op hem dat stukje medicijn van boven, al heeft hij er niets voor gedaan en vermoedt hij vermoed niet eens mijn bestaan. Onze innerlijke mensen zijn immers allemaal met elkaar verbonden, alleen onze uiterlijke mensen zorgden en zorgen voor afrasteringen. Wij moeten weer een eenheid vormen. Als ik was dichtgeklapt voor de pijn van die ander, had ik dat niet kunnen ontvangen en ervaren. Men zit dan te zeer in zijn eigen pijn. Als je de stank van de ander niet wil, dan wordt je van boven ook geen aangename reuk gegeven. Het besturingssysteem is alleen op. De volwassen mens gericht. Boven is alles verenigd. Hoe meer naar beneden, hoe meer het uit elkaar valt. Naarmate wij onze eigenschappen in overeenstemming brengen met onze hogere wortels, gaan we het ook hier op aarde toepassen. Als je het innerlijke gedeelte gaat claimen. Kan je ook naar beneden kijken, je gaat die volmaakte wetten naar dan, je gaat die volmaakte wetten dan naar beneden meenemen en de wereld omhoog trekken. Het oneindige licht zei tegen Abraham. Uh, die de vier verbonden naleefde. Wie jou zegen, zal ik zegenen. En wie jou vervloekt, zal ook ik vervloeken. 12.5 Bij wie alles voor de wind gaat. Je moet kracht opbrengen om een geluksvogel zijn geluk te gunnen en niet jaloers te worden. Mensen zijn makkelijker bereid andermans pijn op te nemen dan anderen geluk te gunnen. Ongeluk bij anderen doet onze eigen pijn namelijk verbleken. Maar hun geluk is niet mijn geluk. Evenmin is hun pijn mijn pijn. Hoe kunnen wij dan gelukkig zijn door hun geluk? Het is absoluut heerlijk als ik kracht opbreng om in hun geluk te delen, dan ga je dan ga je erg snel vooruit, omdat wij, de hele mensheid, met elkaar verbonden zijn, al voelen wij het niet zo vanuit onze uiterlijke mens. Wat is gunnen? Het is zoals bij de pijn. Je haalt je langs je waarnemingsvenstertjes naar binnen, door jezelf ontvankelijk te maken voor de pijn en het geluk van de ander. Zo niet, dan slijt je ook een deeltje van, je, van het licht uit als je iemand geluk iemand geluk gunt, ontvang je ook van dat geluk. Als je, de, als je het niet gunt ga je buiten je eigen terrein. Van twee bij twee. Je roept dan ellende af over jezelf. Als je klaagt terecht of onterecht. Ga je buiten je twee bij twee. De wortel van een ander is niet boven jou aangesteld. Die heeft een eigen aanstelling of wortel. De wortel van een boom kan geen voeding geven aan een andere boom. Elke boom heeft zijn eigen. Da, aftakkingen, ik ben tevreden voor de geluksvogel en dat succes breng ik omhoog. Hoe? Door dankbaarheid, dienstbaarheid en prijzen. Zie hoe goed het licht is en wees tevreden voor hem dat men hem geeft. Boosdoeners zijn tijdens hun leven innerlijk dood en blijven hier op aarde. Dat is een hele inspanning. Het is toch logisch dat het besturingssysteem zij daarvoor beloont. Ik wil het innerlijke, en dan ben ik bereid om niet rijk te worden, of met weinig genoegen te nemen, om met het licht in overeenstemming te komen. Maar de geluksvogels werken keihard in het materiële. Zij creëren onder andere arbeidsplaatsen. Zij ontvangen overeenkomsten hun investeringen, en is, het, en is het dan niet rechtvaardig? Hoezeer moeten bijvoorbeeld politici niet investeren, verdriet hebben, slapeloze nachten doorbrengen, in vergaderingen, hun gezin missen, elkaars handen schudden, veel kritiek dulden, en dergelijke, gun hen dan toch die wereldse beloning, maar gun het ook je vijen. Hoe? Ik pak hun geluk mee met vreugde in een wagonnetje en trek trek het met een verzoek of door te prijzen omhoog. Ik dank de hoge kracht en ik vergroot mijn opname-orgaan. Mijn prijzen veroorzaken boven een prijzende reactie. Een goed verzoek is opgebouwd naar de wetten van het hela. Een correct verzoek begint altijd met prijzen, en gaat daarna over in het eigenlijke verzoek. Net zoals je, net zoals je bij een koning komt, eerst buigen en oprecht prijzen. Dan pas mag je dichterbij komen, en met diepe achting naar zijn gezicht opkeken, zodat hij merkt, dat zijn onderdaan hem eh, waardeert. Hij voelt dat jij hem lief, heeft, lief Zo ervaar je het innerlijke, zonder dat het lagere je nog zal storen. Alle krachten gaan dan opwaarts. Mijn prijs gaat naar mijn wortel, eerst naar een kamerheer, tot heen, um, en tot eens of wordt toegelaten, ik prijs hem niet, om wat hij voor mij geeft, wat, wat, wat, van, wat, eh, ik prijs hem niet, om wat hij mij geeft, maar om wat hij, wat hij de, de ander geeft, wat hij, wat hij als het moet mijn vijand geeft, vooral dat laatste licht, erg goed. Leer geven aan anderen. Het licht voor een ander prijzen, herstelt jouw innerlijke eenheid, en die van anderen niets komt van boven, dat niet be eerst beneden wordt aangewakkerd. Zo doe je beneden het werk van de hoge kracht. Als wij eenheid realiseren, krijgen wij een enorme uitstraling, eerst kreeg ik omdat ik het de ander gun ik wakkerde het aan omdat het systeem rechtvaardig is steekt het boven mijn wortel op in het distributiesysteem van het heelal alle wortels van de mensen zijn daar organisch met elkaar verbonden de wortel van die zwerver mijn wortel mijn wortel en die van de geluksvogel zijn boven als één met elkaar verbonden. Boven zijn ze in harmonie, maar beneden niet. Via het distributiesysteem krijgt de geluksvogel daardoor nog meer. Een miljoen, laten we zeggen. En dan krijgt hij opeens het gevoel dat hij misschien toch iets ervan wil geven. En hij weet niet. Waarom? De eigenschap van het licht gaat hem dan, gaat hem voeden met het gevoel van geven, het bevordert de eenheid beneden, een geluksvogel die niet aan zichzelf werkt, is nog een puiter, misbaksel of geluksvogel, je kan ze allemaal in jezelf opnemen en meer wagonnetjes aan je aansluiten. Maak sporen van goede daden. De ene goede daad roept een andere goede daad op. De volgende goede daad is er altijd om de daarop volgende te realiseren. Het geeft je kracht om een sterkere goede daad te doen. Je kan altijd meer krachten opdoen. Breng je jezelf, breng je jezelf kracht op. En word geleidelijk aan bepleiter van je vri vriend, buurman, je straat, je wijk, je stad, je land. De hele mensheid. Voel geen vijandschap. Trek zorgen en geluk van alle mensen mee in je twee bij twee. Dan rechtvaardig je feitelijk het besturingssysteem van, het, van de hele wereld. Dan zal zelfs de engel des doods je lief hebben. Dat wil zeggen dat zelfs je eigen kwaad versteld zal staan van je actie van geven. En daardoor zal binnen jou een stukje dood, de wens om steeds voor jezelf te ontvangen, ophouden te bestaan. Er bestaat een positieve kracht en er bestaat een aanklager. Als je iets verkeerds doet, zegt hij meteen, naar krachten, kijk eens aan, de deze aanklager kan je niet omkopen. Hij zoekt waar de dood verborgen is. Naar krachten, als wij door goede daden liever pijn lijden dan, dan te dwalen, zal hij aan ons niets verkeerds vinden. Als je alleen aan jezelf denkt, komt er geen einde aan. De bedoeling is tot bevrediging te komen door je eigen terrein van twee bij twee steeds omhoog te trekken en vandaar gecorrigeerd weer naar je eigen plaats terug te keren.